Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Een monster truck race die morgen in Tebergen zou worden gehouden... gaat niet door. Het besluit is genomen vanwege het ongeluk gisteren in Haaksbergen. Drie mensen kwamen daar om het leven toen een monster truck het publiek inreed. De gemeente Haaksbergen heeft op internet een condolianceregister geopend... en meer dan 700 mensen hebben er een reactie achtergelaten. In Hongkong wordt op steeds meer plekken gedemonstreerd... maar het is wel rustiger dan gisteren toen de politie traangas gebruikte. Een paar dagen geleden waren het nog vooral studenten die de straat op gingen. Inmiddels hebben veel anderen zich bij het protest aangesloten. Zo heeft de Onderwijsbond opgeroepen tot het staking... en financiële instellingen hebben hun personeel toestemming gegeven om te staken. De betogers eisen dat China zich niet bemoeit met de verkiezingen in 2017. In Afghanistan is Ashraf Ghani geïnstalleerd als president. Hij volgt Hamid Karzai op, die Afghanistan jarenlang heeft geleid... na de val van het Taliban-bewind. De nieuwe president had eigenlijk al begin augustus moeten worden geïnstalleerd. Maar vanwege beschuldigingen van verkiezingsfraude werd dat steeds uitgesteld. Ghani en zijn rivaal Abdullah Abdullah zijn er toch samen uitgekomen. Abdullah heeft een nieuwe functie gekregen en hij mag een nieuwe premier aanwijzen.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 Rond Rotterdam gaat het heel snel de goede kant op. Op de A16 uh, richting Breda is namelijk een ongeluk gebeurd vanochtend met een vrachtwagen. Op de hoofdrijbaan is de rechterrijstrook ook nog dicht. En uh, op de parallelbaan is de linkerrijstrook afgesloten. Viele is daar zo goed als opgelost. Op de A9, Amstelveen ook maar, voor het knooppunt Velzen 5 kilometer door een uh, kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook ook is dicht. Andere kant op staat er bij Bothoeverdorp 2. En op de A12 Den Haag Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden ook 2 kilometer.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 is bij CFM Sofort. aan het begin van uur drie van Sofort op zaterdag... met Willy Joel. Dat was de Uptown Girl. En daarna laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Allereerst, luisteraars, gaan wij om kwart over vier schakelen... met het moderne Saint-Tropez. Want daar is voor ons neergestreken meneer de Visser. En onder het motto van gaat het weer een beetje, meneer de Visser... Gaat hij ons alles vertellen over de op handen zijnde Voile de Saint-Tropez. Voor diegene onder u, wat, het heeft alles te maken met historische zeilboten. Hij gaat ons bijpraten dat allemaal rond de klok van kwart over vijf. Uh, ja, kwart over vier, sorry. Uh, daarna één plaatje en daarna gaan we even schakelen naar de haringproeverij. Want daar is voor ons aanwezig Maurice Mulder. En hij wordt over de haringproeverij van Patrick Berg. En ik ben benieuwd naar de reacties van de diverse gasten... hoe de diverse haringen smaken. Dat allemaal even voor de klok van half vijf. Dan uh, wellicht iets later dan half vijf. Uh, het vaste item, het dier van de week. En uh, liefhebbers van het gedicht van de week niet getreurd. Kwart voor vijf is het weer zover. En het zal u niet verbazen dat het uh, het gedicht over haringvissers gaat. Uh, wat heeft u verder nog van ons te goed? U hebt straks nog de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1... want die is zo momenteel net verreden in Singapore. En ik, zal, ik kan u alvast één ding meedelen. Het is een verrassende startopstelling morgen. Maar daarover later in dit uur meer nieuws. En natuurlijk veel muziek. Dus blijf luisteren naar Zandvoort op zaterdag. The shadows grow and close every row. geweest, de nieuwe website van CFM. Ja, we hebben een nieuwe website albert Jan. Ja, ik heb wel Hij ziet er niet. schitterend uit. Te vinden op www.zfmsandvoort.nl Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmsandvoort.nl Zeker de moeite waard om daar vanaf nu even een kijkje te gaan nemen. We zien de nieuwsdeel van Bruno Mars. Locked out of heaven. was hem op de zaterdagmiddag bij CFM. De nieuwe show van Bruno Mars. Locked out of heaven. Jawel, Albert-Jan. We gaan met meneer De Visser contact nemen. Goedemiddag, meneer De Visser. Uh, goedemiddag. Buona Eh Kom ça va, monsieur uh, De Visser? Uh, spreek ik met, met Albert-Jan? Ja, het, het gaat. Uh, ja, ik moet even luisteren. Uh, het gaat hier fantastisch. Het is gisteren echt noodweer geweest. We zijn... Uh... Eergisteren aangekomen, noodweer, regenonweer, alles overstromingen, en ellende. Maar het is nu weer, zoals in Zuid-Frankrijk vaak het geval is, prachtig weer. Uh, we zijn uh, onze eigen boot nu aan het, uh, aan het testen en we zijn de uh, uh, bij binnengevaren. Ik geef straks de kapitein even, dat is Mark. Oh, Mark is aan het roer? Ja, Marcus is aan het roeren. Of aan het stuur. Of Ja, ja, ja. ja. Maar, die, maar... die gaat even uitleggen hoe ingewikkeld het is om een tropez binnen te komen. Maar, oké, okay, de vijftiende editie van de Vuaal de Zit eraan te komen? Zit eraan te komen. Kan je even, nou, voor de luisteraars die niet weten wat de Vuaal inhoudt... even kort uitleggen wat dat is? Oké, okay, de Vuaal de is een zeilwedstrijd... die in 1992 uh, ontstaan is... tussen een Amerikaan en een, een Engelsman... Een Amerikaan en een, Fran een Fransman, sorry, Ex-Chermoor. Uh, dat is uh, een, een, een, een, een, een, een zeilwedstrijd geworden van, uh, met een swan en een, een Franse boot. Van Saint-Tropez naar nou, Club 55. Club 55 is een van de meest exclusieve strandtenten in, uh, nou ja, in paas pampelon Dus naast het tropez nee. En dat is eigenlijk traditie geworden vanuit die kleine zeilwedstrijd. Het is een grote afstand, maar vanaf... Dat moment is die zware ontstaan. Nou is er, toen heette het de Nieuw Lark, uh, in 19, nou ja, in de jaren negentig, laat ik het zo zeggen. Ik uh, hou me even te goede. Is daar een, een zwaar ongeluk uh, met twee uh, doden is daar gevallen en toen hebben ze het eigenlijk heel evenement afgelast. Dus de Nieuw Lark heeft dus niet meer bestaan een aantal jaren. En daarna is het, ik geloof in 1998, weer herboren als de voile de Een grote zeilwedstrijd met klassieke jachten. En, nou laten we zeggen, klassieke jachten. Dat zijn jachten van uh, rond de 100 jaar oud. En dat uh, is helemaal schitterend. Als je in de haven van Centropee komt, uh, waan je een, uh, een, een, een eeuw geleden. En, uh, maar ze hebben er tegenwoordig aan toegevoegd: de allersnelste, laten we zeggen, Frozen 1. Uh, Zeilboten en dat zijn dat is een Italiaans merk, de Wallis. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een vrij snelle boot. Die liggen in Zuid-Frankrijk. Geen je zo de En het is amper bij te harden dus zo snel als die boten varen. Dus echt ongelooflijk. Uh, ze zijn nu volop aan het opbouwen in de haven van Saint-Tropez. Het is echt een uh, nu al een spektakel. En uh, volgende week zaterdag starten de boten van de regatta. Waar gaat ik dat ook weer vertalen? De vanuit Kan. En dan is het uh, zaterdagmiddag, zondag komen de, de schepen binnen. Dan gaan alle uh, grote jachten vanuit de haven van Centropee gaan naar buiten. Die moeten dus uh, in de baai van Centropee gaan liggen. En daar komen al die schepen binnen en je weet niet wat je ziet. Dat lijkt inderdaad wel, of je honderd jaar geleden terugkijkt. Want de gebouwen in Centropee zijn ook net zo oud. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik ben we helemaal stil. Ik zit met vol, vol bewondering oh, te luisteren. Maar dat is dus het hele verhaal. En dat is zo indrukwekkend dat het over de hele wereld uh, uh, mensen trekt. En het bijzondere is natuurlijk van de Haag weet, dat het midden in het centrum ligt. En uh, alle bekende restaurants en uh, cafés uh, liggen daar omheen. En... Uh, nou ja goed, het wordt weer een spektakel. Er schijnen meer boten dan uh, voorheen te zijn. Alleen het weer, de weersvoorspelling is niet zo heel erg goed. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Want die, die, die, ook die hele oude schepen die, die zijn echt peperduur. En ik weet niet of mensen dat wel in de wagenschaal gaan stellen om dat dan, uh, te gaan uh, laten varen. Maar het spektakel, het, het, het spektakel gaat... Maar, oh, maar ik, moet, ik moet je even geven aan de kapitein... want we zijn nu uh, heel druk aan het manoeuvreren. Ik, ik moet de tuitjes uitgooien. Ik geef je Mark, de captain. Oké, okay. hey, daar komt hij. Mark, welkom. Live Bonjour. on Dutch Radio, welkom. Hi. How does it feel captain to... Mark Hawkins here. <laughs> Mark, welcome. Uh, how is it to be a captain on a on a boat that owns to uh, Frank? Oh, I'm honored to be uh, sailing with Frank. Frank has many years' experience down the line, and Frank has taught me many things. How to fish, how to catch women, how to <laughs> drink wine. <laughs> <laughs> It's quite a sea salt. That was my next question, Mark. How's life over there? But you you're already started. How's life? Yes. Uh, life is good. Life is good in Saint-Tropez. It's all wine, women, and song. And barbecues. Uh, and barbecues. and uh, Late uh, nights, early mornings. And are you looking forward to the big, uh, big voile de Saint-Tropez? Oh, I am indeed. I am indeed. Me and Frankie Boy will be out there manning the waves... Sailing the anchors and doing many fisherman-type and boating things. Yeah, I, I heard that you the, the last weeks you could have had some practice on the boat, of Frank. Yes, we have been on the we've been on the boat. In fact, this afternoon. Okay. And um, we we have been around the uh, the Bay of Santa Pay trying to catch a few um, loose women. And <laughs> loose women. Yeah, try another bait. <laughs> <laughs> <laughs> I'll come over. <laughs> Oké, okay, I'm looking forward to it. Kan hij, Frank... Ja, bye. Yeah, bye. Can yes, I hang on. Give Frank, Ja, yeah, hallo. Ja, Frank, nog even. Uh, dus volgende week zaterdag gaat de verhaal van start. Hij gaat, loopt door tot en met uh, 5 oktober. Wij gaan jou ja, volgende week vrijdag om kwart over vier weer bellen. Want natuurlijk, dan is het, uh, dan is het uh, hek van het dam en is uh, de zaak open en los. En ik zou zeggen, erg veel sterkte ja. met Mark... Ja, dank je vriendelijk. Ik moet zeggen, het is een goede kapitein. Uh, hij moest dan een uh, biertje houden. dat is <laughs> goed. We hebben voor jou uh, nu klaarstaan een uh, Francis Gabriel. Met okay. settecrie. Met goed. Met settecrie. Oh, set Oké. Okay. Heel veel plezier. Groeten aan Mark. En uh, hoe heet het? We bellen volgende week weer om kwart over vier. Dankjewel. Okay. Tot dan. Oké, okay, dag Frank. Dag belletje. Hoi, hoi. Goeiedag jongens. Hoi. En zo dadelijk gaan we weer haring proeven. Gaan we weer over naar de Loods van de Semimin. Aan de, eh, nee, de Watstraat nummer 2. Zo moet ik het zeggen. Maar hier is deze inderdaad speciaal voor Frank de Visser? La course des nuages. Tu la perdras sans foi dans les vapeurs des portes. C'est écrit. Elle rentrera blessée dans les parfums de Nantes. Tu t'entendras hurler. Que les diables l'emportent. que tu pardonnes et tu pardonneras c'est écrit elle n'en sort plus de ta mémoire ni la nuit ni le jour elle ce derrière les brouillards J'ai chez du cours Tu prieras jusqu'aux a que personne n'écoute Tu videras tous les bas Sera des nuits à regarder devant C'est écrit. elle n'en sort plus de ta mémoire, ni la nuit, ni la nuit. Die man heeft wel een mooi leven, die vrouw te vissen. Hij reist maar op en neer. Hij reist, hij vaart maar op en neer. Naar de mooiste plekken. Zo ook in Frankrijk natuurlijk, speciaal voor hem een Franse plaats. De Franse Francis Cabrel. Met z'n te cri, te Heel goed. Ja, heel goed. Krijgen we zin van die haring, hè? Altijd. Zullen we even een haring proeven? Kan bij de zeemermin nog tot 7 uur vanavond. En daar te plekken bij de Haringproeverij is collega Maurice Mulder. Nogmaals, goedemiddag Maurice. Goedemiddag op en Albertjan en luisteraars. Ja, ik sta inderdaad nog bij de... Hier op de Watstraat in Zandvoort Noord. En het wordt alleen maar drukker en drukker. Ik hoor, het klinkt heel gezellig daar. Ja, als, ik sta nu buiten, want op het moment is binnen een zangeres bezig. Dus uh, ja, ik wilde wel gaan staan, maar ik ben bang dat ik haar uh, microfoon ga storen met de zender... en uh, dat jullie mij niet meer kunnen horen. Ja, je bent toch niet voor de uh, muziek gevlucht, hè? Nou, nee, eigenlijk niet, want uh, ze zingt wel heel goed. Oké. Okay. Je, je kan wel een stukje naar binnen lopen straks. Maar uh, wat leuker is om uh, de bezoekers, zeg maar, de, de, de, de, um, even te vragen hoe de haringen zijn. En toevallig heb ik iemand gevonden die nooit aanwezig is bij de haringproeverij. Dit is zijn eerste keer. Ik ga hem niet introduceren, want jullie horen het wel aan zijn stem. Er zijn vier verschillende soorten haringen. Heb je ze alle vier al geproefd? Nee, ik heb er twee geproefd en de wachtrijen zijn zo lang... dat ik dacht, ik geloof het wel. En alle mensen om me heen die zeiden, haring A is de beste. Dus die heb ik ook genomen en toen ben ik maar gestopt. Je hebt er twee geproefd. Twee allebei A? Ik heb twee keer A ingevuld oké, ja, oké. Okay, okay. ja, het is dat het A en C van dezelfde leverancier zijn en B en D. Dus eigenlijk had je A en B even moeten proeven. Maar even staan, want dat wordt zelf bezorgd. Hier is nummer o. A. A. No. Haring nummer A. Ja, Haring A. Nou, we gaan het live meemaken: Haring A. Uitstekend. Van leverancier X. Uitstekend. Nee, want dit is echt goed. Dit is de winnaar. Dat zegt een ieder hier hoor. En wat is het druk hè? en wat een goede promotie van de Zeemermin. Want als ik nou die Patrick zie, ik heb Arlen trouwens helemaal niet gezien, maar wat doet Patrick dat goed met zijn hele familie? Als je het toch ziet, echt, uh, toet doet Zandvoort is hier aanwezig. Uh, alle bekenden, iedereen die wel iets met Zandvoort te maken heeft, die staat hier, drinkt hier en eet. En alle laatste roddels van het dorp worden hier uitgewisseld. Ja, de laatste rotters worden zeker weten uitgewist. Dat zijn ongeveer 600 mensen uitgenodigd. Hij verwacht 400 mensen. 2000 haringen. En ik schat zo'n 10 miljoen flesjes drinken en blikjes. Pieter, dankjewel. Ik ga even verder kijken. Hè? Prestatie, dat die dames in zo'n korte tijd die haringen weten schoon te maken. Hè? Ja, zeker. Dus daarom ga ik even naar binnen lopen nu stiekem. We gaan even kijken. Pieter, dankjewel. Je hoorde het allemaal ja, uh, van? Oh, ha ja, dat was Pieter Joustra. volgens mij. Ja, dat was Pieter Joustra. Ik hoor je heel slecht op de retour. Oh, Oké, okay, nou, Maurice is uh, nu even aan de wandel. <laughs> dat is wel duidelijk te horen. Oh, kijk, de zangeres. Je hoort de muziek nu. Oh, dat klinkt wel goed, Maurice. Het klinkt goed, hè? Ja, dat klinkt heel goed. Nou, binnen aan de voorkant van de loods worden alle gasten opgewacht... door uh, twee mensen die in uh, oude traditionele Zandvoortse klederdracht staan. Waaronder uh, Klaas Koper en uh, Maya natuurlijk. En uh, Klaas, goedemiddag. Ja, zeg het eens even. Jij ja, staat hier iedereen te ontvangen. In een heel mooi pak zo te zien weer. Wat heb je? In een heel mooi pak. Ja, hè? Doe, doe je dit ieder jaar hier? Godverdomme nog! Ah, we moeten doorwerken ondertussen. Doe je dit ieder jaar, per, Klaas? Ja, ik sta hier eigenlijk, jaar. Voor de elfde keer alweer. Nou, hij is druk bezig, zo te zien. Iedereen kan zijn stembrieven inleveren en er is ook een uh, hele oh, mooie. Joh, maar je bedrijf. ziet hoe druk ik het heb hè? Ja, je bent heel druk. Er is ook uh, bij de uh, uh, als je de stembrief inlevert, heb je ook een selfie spot. Wat? Een selfie? Nee, we hebben geen selfie spot. Daar, spot. Oh ja, maar dat, ik weet niet wat ze daarmee doen. Ik ben, daar ben ik niet over geïnstrueerd. Nou, ja, dat, dat, dat kent de Ex-Dorp, de oudorto Ex dat niet. om ja, een foto te maken. Juist. Nou, dan kan ik je wel vertellen dat daar nog niemand gebruik van gemaakt heeft. Jammer. De oproep tussen iedereen. Ik vind, ik vind dat dat Spandoek beter een selfie-doek is. Dan maak je reclame mee. Daarom staat hij ja, daar toch? ook. Klaas, wel, Succes. Graag gedaan, jongen. Nou, nee, ik ga niet te ver naar binnen lopen. Nee. Goed. Ik hoor helemaal niks meer, dat hoorde je al. Even eh, kijken. Uh, waar gaan we naartoe? Nou, zit in een terras helemaal vol. Ja, heb, je, uh... heb je zelf al geproefd, uh, Mo? Meneer, mag ik u wat vragen? U mag mij wat vragen, meneer Mo. Heeft u uh, alle vier de haring al geproefd? Ja. En? Welke is het beste? A, C, B, D. Op die volgorde? Ja. Niet D, B, C, A? Nee, nee, nee, nee zeker niet. A, C, B, A, C, B D. Ook oh, alweer A. Zeker lekker zijn. A. A, zeker lekker. Na Nou, dat hoort... Wat, wat, wat zijn u? Ben je er zoveel zwaar van kunt Ja, dat zal toch wel. We gaan even verder ben, vragen. mensen smaak gewoon. Ja, heel goed, heel goed. We gaan even verder vragen. Even een onderzoekje wat ze allemaal in een stembrief hebben ingeleverd. Tot nu toe heel veel Tot A, hè, Maurice. Heel veel A. U heeft alle vier de haring al geproefd? Nee, ik ben pas bij de tweede. Bij de tweede? Welke ja. heeft u al gehad? De D en de A. De D en de A. En van die twee, welke is het lekkerste? Oh, mag ik dat al zeggen? Ja, voor mij wel. Dat is de A. De A is het lekkerste? Ja, voor mij wel. En uh, is het de eerste keer dat u bent op de haringproefrij? Nee hoor, de tweede of de derde keer. De derde keer? dat dus ja. doet al elf jaar. Dus. Ja, kun je nagaan. Volgend jaar weer... Ja, van he helemaal geweldig. Ja, helemaal geweldig. ja, helemaal geweldig. Het Geniet goed. ervan ja, en probeer die andere twee ook. Dat doen we zeker. Ja, helemaal goed, dank u wel. Nou, je hoort het uh, Rob, Albert-Jan. A, hè? A, A, ja, A, het, het wordt zeg is A. Zeg is A. Zeg is A. Dat is een ander programma. Oké. Marus, nou, geniet er nog even lekker van. Tot 7 uur vanavond is iedereen aan de Watstraat nummer 2 van harte welkom. Ja, dat klopt. Om uh, de, de haringpoeverij voor de elfde keer van Zeemermeervin. Van Patrick Berg Niet te verwarren met zijn broer Arman, maar echt Patrick zelf. Morgen zal hij weer op de boulevard staan. En dan, uh, ja, ik denk dat we wel via de Zandvoortse krant of CFM... horen welke haring als lekkerste uit de bus is gekomen. Doe mij maar een aatje. <laughs> Goed, bedankt Mo. Tot zover. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En morgen is Zandvoort op zondag de interviews die we hier hebben opgenomen. Oké, okay, nou oh, helemaal goed. En geniet er nog eventjes van. Je mag er nog tot Dank 7 uur you know. blijven genieten. Doe dat dan ook hè. Tot ziens. Hoi. Hoi. in deze uitzending van Soft op zaterdag... voor onze collega Ruud Jansen, die daar vandaag aanwezig is. 175 jaar spoor. En dat wordt allemaal gevierd in Haarlem... met diverse treinreizen tussen Haarlem en Amsterdam. Nou, om daar een beetje uit te sluiten... hadden we de Long Train Running, de single van de Dolby Brothers. Tijd voor het Dier van de Week nu. Ja, en die is in de herhaling. Die was vorige week ook al Dier van de Week. En dat is hij deze week nog. En dan hebben we het over Stitch... Een stitch is een rare gewaarwording, die stitch. Een kruising, een uh, uh, besset met Stafford en dan krijg je dus een brede kop op een lang laag lijf. Stitch ziet er grappig uit, maar een hele makkelijke hond is het helaas niet. Hij heeft een kracht, de, het krachtige van een Stafford en het eigenwijze van een besset. Daarom zoekt het uh, dierentehuis een zeer ervaren mensen voor deze grapjas. Want het is een pittig type... Ook Stitch is gevonden. Hij stond op de wachtlijst om binnen te, komen, binnen te komen in het asiel... maar blijkbaar hadden de eigenaren geen geduld en liet hij zomaar ineens alles alleen op straat. Stitch is fel op honden en katten en is snel gefrustreerd. Hij moet met rust en op een positieve manier getraind worden. Natuurlijk is een consequente aanpak een must. Een nee is een nee en het blijft altijd een nee. Met Stitch kun je niet zeggen de ene keer wel op de bank en de andere keer niet. Dan grijpt hij zijn kans en probeert hij de baas te worden... Stitch plaatsen is niet liefst niet bij andere dieren dan wel ook niet bij kinderen. Dit omdat het belangrijk is dat Stitch alle aandacht krijgt... zodat hij weer heropgevoed kan worden tot een lieve hond. Niet dat hij nu niet lief is, maar hij heeft een wat scherpere randjes... die bijgeveld moeten worden. En het kost aardig wat tijd en heel wat energie. Stitch is een uitdaging voor de ervaren hondenliefhebber. En Stitch verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keeselstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is te bereiken op 571 3888. 571 3888. En kijk uh, desnoods even op de website www.dierenthuiskennermeland.com. Want ook Stitch verdient een thuis. Dat wat betreft het dier van de week. Nou, als ik naar de, ho de hoes kijk van de volgende platen die we gaan draaien... past ook wel een beetje ja, bij het dier, dier van de week, hè? Hier is Alle Farben en Sea Moves. Een lekkere, dansbare plaat van dit moment. En zo meteen over een tweetal platen, Dan komt hij eraan, hè? Het gedicht van de week. Ja, heel veel jaren geleden. De hit van Patchoula Clark. Je hoorde Downtown bij CFM. Vandaag waren we ook even Downtown bij de Haringproeverij van Patrick Berg van de Semimin. En speciaal voor zijn proeverij hebben wij het gedicht van de week in het teken van Haring. Voorbij. Maar niet vergeten. De herinnering blijft bestaan. Dan zie je nog de oude huisjes, de zwarte schuur waarheen de vissers gaan. Zeulend met de zware benen, vol zilveren haring over het glibberige strand. Daartussendoor ook nog druk doende op een kleine stukje vruchtbaar land. Maar in de avondschemer staat de visser, genietend van de rust aan het wat. Daar ligt zijn boot, daar staan zijn vuiken. Elk zijn regel, elk zijn pad. Niets daarvan is ons gebleven. Alleen de zee, de luchten wijd. Wat is een vruchtbaar mensenleven in de duur van de eeuwigheid? Het nageslacht leeft verder, de zware sjouwen is gedaan. Hier en daar drijft nog een bootje. De oude vissers.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 Maar in de avondschemer staat de visser... ...genietend van de rust aan het wijde wat. Daar ligt zijn boot, daar staan zijn fuiken. Elk zijn regel, elk zijn pad. Niets daarvan is ons gebleven, alleen de zon, de luchten wijd. Wat is een vruchtbaar mensenleven, in de duur van de eeuwigheid. Het nageslacht leeft verder...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 van de week bij CFM. Je hoort hem elke zaterdag en zondagmiddag... zo rond kwart voor vijf. Mocht je nou ook een uh, gedicht geschreven hebben... en wil dat het langskomt bij CFM, laat het ons weten. En stuur jouw gedicht naar redactie.cfmsandvoort.nl Dat is redactie.cfmsandvoort.nl Voor het einde van dit programma twee disco klassiekers achter elkaar. Als eerste stond uit 1984, Shelly Roth en In the Evening, gevolgd door SWS Student en dat staat voor uh, Sound of Success. En dat hadden ze zeker in de jaren 80 onder meer met deze single The Finest. The FM, Race Radio, Pit Report. Ja, we kijken nog even kwaliteit van de Formule 1 die vanmiddag plaatsgevonden heeft. Daarvoor schakel over naar Albert J. Vos. Live vanuit Singapore. Ja, mooi. Zat ja. je er maar, hè? Zat ik er maar. Nou ja. ja, goed, vanmiddag, dus zoals je gezegd, uh, zij verreden de kwalificatie voor de Formule 1. Die trouwens morgen om 2 uur start, Nederlandse tijd. En die wordt natuurlijk hij wordt bij, ja, laten we zeggen, met kunstlicht verreden. Al daar in Singapore. Allereerst even de stand om de wereldkampioenschap. Nico Rosberg staat er nog steeds aan de leiding met 238 punten. Op de voet gevolgd door Lewis Hamilton met 216 punten. En de snelle rekenaars hebben al uitgebrekend dat dat 22 punten verschil is. Nou, dat, beleeft wat, dat belooft dat voor morgen. Want op de first row staat. Lewis Hamilton op pole. Gevolgd door zijn maatje Nico Rosberg in hoeverre maatje. Ze bereiden allebei voor Mercedes AMG. Dus uh, op de pole position Lewis Hamilton op 2 Nico Rosberg... Op drie Daniel Ricciardo, op vier Sebastian Vettel. Vijf vinden we terug Alonso en op zes Massa. Lange tijd zag het eruit dat Ferrari op de eerste rij zou komen te staan. Maar het vernein zat hem weer in de staart. Dus toen kwam de Mercedes er nog even langs zij. Dus nogmaals, op Paul morgen, Lewis Hamilton gevolgd door Nico Rosberg... Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel en Alonso op vijf Massa op zes. En Raikkonen vinden we terug... Op nummertje 7. Van de Formule 1 gaan we naar de golf. En van de Formule 1 gaan we naar uh, Singapore, gaan we over naar Wales. Want daar wordt momenteel het ISPS Honda Wales Open verspeeld. De derde dag, moving day, zoals uh, dat noemen bij golf, zo'n derde dag. Wij kunnen u mededelen dat op dit moment uh, op uh, hole 13 uh, Joost Luiten is gearriveerd. En hij staat gedeeld tweede met een totaalscore van uh, min 11 en vandaag min 3. Hij moet deze tweede plek op dit moment delen met Jong Chai Taidi uit Thailand, ook min 11, en Gregory Avet uit Frankrijk, ook op min 11. Leider momenteel uh, in het Wales Open is Shane Laurie uit Ierland met min 12. Dus dat belooft wat morgen op de laatste final day op dag 4 van deze ISPS Honda Wales Open. Wellicht gaat luiten voor de hoofdprijs. Maar een tweede keer achtereen, volgens vorige week bij de KLM ook, ook open. Dus ook bij de beste 10 geëindigd. En dan zou hij morgen wederom een top 10 notering kunnen, uh, kunnen uh, noteren. Wellicht kan hij nog voor de hoofdprijs gaan. is dus morgen een spannende dag in Wales. En het heeft natuurlijk allemaal te maken met de Road to Dubai, want dat is het grootste afsluitende toernooi. De beste 60 spelers van uh, de wereld spelen daar om een heel groot prijzenpakket. En momenteel prijkt daar op de 16e plaats Joost Luiten. Dus die is zeker van de partij. Ook morgen weer dus golven vanuit Wales. En morgen een uh, nieuwe aflevering van uh, Stanford op zondag. Dan met collega Anders Bergen, iedereen bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Sofort op zaterdag. En volgende week zijn we er weer. Volgende Nog... week zijn we weer.